Aan welke kant van het poortje ik ook kijk, geen spoor van leven te bekennen. mysterieus. Rommeldam uh, is eigenlijk een nest, rommel. je niet? Ik zou er wel eens uit willen. Uh, naar het zuiden of zo. Hm? Uh, hier is niets te beleven. En thuis.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 iets vriends. Het ging over een jonge dame met een leest en schone haren. Oh. Ze ging als een, uh, als een gazelle of zo de poort binnen huh? en toen was ze ineens verdwenen. Maar, maar een goocheltruc was het niet. En, en, en die poort staat ergens op de heide. Oh. Ik zou die wel eens willen bekijken. Oh, ja? Erg interessant, zo'n gebouwtje midden op de vlakte. Bedoel ik. Men moet als hier toch weten wie daar woont, vindt u niet? No. Zo jong en no. zo alleen. Misschien kan ik bijstand verlenen. No. En, uh, Dat vind ik niet, hoor. Huh? In ieder geval uh, moet ik die poort eens uh, bekijken, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, goedemorgen. Zo, een poort op de heide en een jonge dame. Hm?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 Ors, wat doe jij hier? Met, met, met u, uh, hebt u gewandeld? ja.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 Op die vlakte is niets dan wat rondzwervend grut zonder manieren. Die buurt gaat erg achteruit, hoor. Niets voor iemand van jouw stand. Tja, in dat geval... Ja? Als dat alles is, bedoel ik... Maar de marquise... Zei, nee? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Ik heb in ieder geval een frisse wandeling gehad. Ja. En Joost zal het eten wel klaar hebben. Goedendag, mevrouw.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 Zomaar wat met mm. uw welnemen. Mm. De heer Uitstrijker is een heel ontwikkeld iemand. Ja. Hij kan over van allerlei meespreken. Mm. We hadden het over nieuwe buren en over de tegenwoordige toestanden. Mm. Ik hoop dat de potage niet te zout is. Het uh. is een weinig ingedikt, vrees ik. Uh, Joost, ben ik oud, Joost? <laughs> Maak ik een uh, bejaarde indruk, bedoel ik?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 De volgende morgen was Tompoes reeds vroeg in zijn tuintje bezig toen hij hier bommel gewaar werd. Die bewoog zich langzaam voort, nu in een zijn blik links en dan weer rechts werpend, zodat het duidelijk was dat er iets aan schorte. Zoekt u iets? Ja.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 Ik ben niet de enige wandelaar. Daar loopt een jonge dame... met een tegenstribbelend diertje aan een lijn. Een onbekend soort hondje, zo te zien. Dat <tie> is <tie> vast niet iemand uit Rommeldam. Die haardracht is uitheems. Hm, ik vraag me af. Ach, oh, oh kom. Een opmerking over het weer kan geen kwaad. Hoi. Uh, huh? uh, uh, uh, uh. <tie> Hoi, trulletje. Kom hier. Hebt u zich pijn gedaan? Oh, oh uh, Ik hoop dat u niet geschrokken bent. <laughs> het is niets... Het je, je doet niemand kwaad. Ik gleed uit, bedoel ik. Hij is echt erg lief, maar hij moet nog wat opvoeding uh, hebben. Uh, ik bedoel, mijn naam is Bommel. Uh, aangenaam kennis te maken. Wat een alleraardigst uh, beestje hebt u daar. Wat is het, als u begrijpt wat ik bedoel? Het is een trul... Zijn soort is nog niet zo bekend in deze streken... maar ik ben van plan er meer te gaan houden. Nee, nee. En ik heet Ivy. Oh. Oh. D -d -d -d Dag, mevrouw. Oh. Wat een alleraardigste uh, ontmoeting. Een prettige stem, beschaafde manieren en, en goede vormen. En dat zie ik graag, nee, jonge liederen. Ik vraag me af... Uh, maar nee, het zou niet juist zijn om mij op te dringen...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 Deze keer zal ik het nog door de vingers zien... maar de volgende keer moet ik een dergelijke lorge truldressuur streng bestraffen. Hier, dat mormel. Ik zal het meenemen. Wie ook, Hoe gaarne had ik die bejaarde snowderd aan mijn rapier geregen. Helaas, oh. hij is ontkomen. Oh. Ik hoop dat ge u niet hebt bezeerd. Oh. Het was een walgelijk tafereel waarover ik zeer ontstept ben... Oh.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 Oh, je bent zo stil en je kijkt zo bedrukt. Zit je over Joost in? Ja. Ja. Ja. Hij is oud genoeg om op zichzelf te passen, hoor. En ik zal wel voor je zorgen, terwijl hij er niet is. Is dat goed? Hey. Huh? Nee. Er was een paleis op de heide, maar het is ineens verdwenen. En de marquise was binnen, maar die is nu ook weg. Wat? Wat. Een omzet, jonge vriend.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 Dat was wel een paleis. Oh, een raar gebouw in ieder geval. Achter het poortje van de heks. Oh, no, no. Juist. Ik vermoed al dat er iets niet pluis was op die kale vlakte. Ik had meteen al willen ingrijpen. Maar mevrouw hier heeft me tegengehouden. Ik? Nu is mijn plicht echter duidelijk. Ik zal persoonlijk... Niets daarvan, per... Ollie. Dat is niets voor jou. En waarom niet? No. Ik ben een heer zonder vrees die het kwade bestrijdt. Als iemand hier begrijpt wat ik bedoel. Ik zal Be... persoonlijk... Maar dat bedoel ik juist.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 Dit gaat niet. Weisje oh. op de heide. Oh. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ben in de huis, oh. Ga zitten, Dirk. Je weet dat ik niet van drukte hou. Neem een goed boek en lees me een stukje voor. Dat vind ik prettig. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Bas is overspannen en nu zit ik persoonlijk met dat poortgeval. En dat terwijl ik toch al zoveel te doen heb. Het hoofd nog maar oh. om...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 Uh, trouwens, ik wil wel eens weten wat er gaande is. Uh, wat zijn bandeloze jongeren, Jongeren? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik geloof dat Doddel zich vergist. Op de heide woont een heks. En die is natuurlijk de oorzaak. Ik heb haar zelf gezien. Uh, een heks? Ja. O, o, goed, uh, het is allemaal om het even. Maar, maar het deugt er niet. En het wordt tijd dat een heer met onderscheidingsvermogen... Ja. Uh, maar ja, Doddeltje zegt dat ik... Uh... Huh? En daarom kan ik niet...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 Pas. Hm? In restaurant de Gouden Karper, u weet wel. Ah, dat kan ik niet laten lopen, mevrouw. U, u moet mij excuseren. Mollert, hm? zeg toch Doddeltje. Nou. Zou je dat nou wel doen? Nou, wat weet je tenslotte van die pas af? Juffrouw Doddel, is er wat? Is heer Bommel lastig? Mo, dat niet, mij ja. zo... Rusteloos, hè? Hm? U heeft hij weer een uitnodiging gehad van een zekere pas. En daar wil hij met alle geweld naartoe. Pas? Hokuspas? Ja, dat moet hij niet doen. Hm? Die is gevaarlijk. Ik weet nog niet precies waarom, maar ik durf er iets om te verwedden. Dat is mijn idee ook. Mm -hmm. Maar ik durf niets meer te zeggen. Olly mocht eens denken dat ik me met zijn zaken bemoei. Ja. Ja. Ja.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 Maar wat zou er van hem worden als hij op tijd in het hotel gekomen was. Nu ziet daar tenminste veilig voor. Al weet ik dan ook niet wat er zal gaan gebeuren. De volgende morgen zat Tompoes alweer vroeg opzij van de weg die naar de heide voerde. Poeh, wat een drukte. Wat komen al die mensen hier doen? Daar gaat grootgut. Ik wil wedden dat hij een afspraak gemaakt heeft voor een aanbieding grutsprits... En hij is niet de enige met een uitnodiging zo te zien. Braaf! Oh, deze krachtwagens zullen heel wat gewassen vernichten. Schade! Ja, er is heel wat verkeerd. Toch ga ik door met mijn onderzoekingen. Oh. Weet u wat hier mankeert? Ja, u zult het niet geloven willen, maar hier groeit haast geen troezelkruis. Ongehoord! Oh ja, dat wist ik niet hoor. En wat is daar zo vreemd aan?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 Hebben jullie onderricht regie gewonnen? Uh, zeker. Schrijft u maar op. Gezellig, hè, Olly? Hm? De zomer is mooi, maar het najaar heeft iets knus. Hm? Hm, ja. Nee, maar. Huh? Wat een toestand. Dat is er? het? besturen van de stad is in handen van dorknoper, lees ik hier. Huh? En inspectrice...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 Ik ben geleerde. Ik onderzoek. Het is ganz wonderbaar dat in deze gegend geen drozelkruid meer voorkomt. Het is strijdig met de natuur. Laat mij passeren. Ja. Hé. Hey, ja, Wie is die dame met dat mandje? Die daar naar het poortje loopt.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 ...die Mormons van de heer Ollie, En waar komen ze ineens vandaan? Zouden ze iets met de verdwenen burgers van Rommeldam te maken hebben? Professor? Kans zonder pa! Ja, de landschapsaanblik heeft zich plotseling geanderd. wat zijn dat voor eigendommelijke schepsels die daar de bomen vertrampelen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik, ik wilde u daarom wat vragen. Bro, ik zie daar iets buiten dat ik wetenschappelijk studeren moet... Hm? De bodem eigen is ja bedekt met zwammen. Treuzwammen, als ik goed mm. zie. En van waar komen al deze ongehoor mormeldieren? Ik sta voor een grote vraagstuk in mijn loopbaan. Dat kan ik me voorstellen. Oh. Ik ook. Maar kunt u mij niet even zeggen hoe droeselkruid er precies uitziet? En waar ik het vinden kan? Ach, de domme droeselkruid. Hier, ik heb nog een takje. Oh. Deze. Kan men vinden op vlakke streken waar hij op zand en geest honden pleegt. Mijn schaduwrijke gevenden wordt hij ganz rood als een Beispiel in de woud. Maar stoel niet langer. Ik moet achten wat de bommel daar maakt. <lacht>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 Welkom, terug binnen. Laat eens maar naar de keuken gaan, uh, oh, oh, me, me, me, me, mevrouw. Mevrouw Donnel, wat spijt me dat. Ik bedoel, hebt u zich pijn gedaan? Oh. Ik, ik wist niet dat u hier was, bedoel ik. Als ik dat geweten had, zou oh. ik wel... Uh, <coughs> ja, dat treft u erg ongelukkig.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 Wat hebben wij toch hier? Laat maar. Hij mocht eten. U zult eens zien wat hij daarvan opknapt. Kijk eens wat ik hier heb. Bro, welke buiten... ...ordentelijk hoeveelheid troost... hebt u daar. Ja. Die moet uit het woudersmieden afkomstig zijn. Wat doet u daarmee? Het is trullenvoedsel. Bro, de huidenspigmentering... ...duidt op een lichtschuwes wezen... ...en wijst in de richting... ...de keldertjesdieren... Het is klaar dat eten van de treuzwam een ego-reactie in de lever geoorzaakt heeft. Deze droezelkruid daarin tegen. Daar komt de veewagen. Ik moet opschieten, als ik maar niet te laat ben. Ik ga via de achterkant naar binnen. Dan word ik niet gezien. Ja, ja. Deze droezelkruid stelt openbaar een andere in de cellenstructuur daar. Ach, ik zou daarna zijn spiegel eenmaal willen dineren. Maak dat je wegkomt voordat ik mijn ogen op je laat vallen. O, ik heb geen bezwaar tegen een blik uit uw ogen. Integendeel mag ik wel zeggen, als u begrijpt dat ik... Ze is dus hier. Met de kudde. En dat niet alleen. De kudde is niet compleet, zie ik. Ze heeft gefaald. Ah, ik arme oude man wordt altijd bedrogen.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 Het is een poel van verdek. Als ik het dan even... Ja, ja. Hier gaat iets ganz om de De bladertjes hebben een inwendige zelfomzetting veroorzaakt. Brok, ik vrees iets ergers. De trul is de hele opgezwollen en scheef getrokken. ...terwijl de ogen hem uit de bolle schilders kan het kan geen zijn, zo ik. Is meneer een biologist? Nee, ik ben een arme man die een kudde trullen voor de slachters de hier dat beest. Nee, nee, nee. Wat is dan dit? Hier passeert iets eigenaardigs. De trull verandert gans van vorm en aanzicht. Wat mijn krachtvoedsel. Waar is Ivy? Schaduw op pap. Excuseer. Het zal niet meer gebeuren. Heus niet. Voortaan ken ik mijn plaats. Als u mij toestaat. Plaats. Hij kent zijn plaats. Ach, dit is alles ja. Ganz onwetenschappelijk. Die keldetjes die Explodeer tot de bediende, Ach, wat moet van de wetenschap worden? Ach, maat oh, waar, weer... waar kom jij vandaan? Scha nee. scha scha schaap jij je niet om zo'n misbruik te maken van mijn goedheid? Nee. Ja, heer Oliver, Het was verkeerd nee. om mijn vrije avond zo te misbruiken. Ik was een enig nee. verdwaald met uw goedvinden. Nee.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 Waar is Bas? Bas! De honden dan! Niet in de gegaan. Nee, wat? in mijn eigen borst. Niet in mijn eigen borst. Wat betekent dat? Ik wil weten wat dit betekent. Terwijl ik afwezig was, schijnt Jan er allemaal mijn huis binnengedrongen te zijn. Het is een schatte... Waar zijn jullie? Waar zijn de trullen? Ik wens te weten wat dit betekent. Wat betekent?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 Twee raven vliegen uit mijn huis. Wat is dat, Joost? De kwade krachten hebben het pand verlaten met goed goedvinden. Het lijkt mij tijd om de maaltijd te gaan bereiden. Het begint al donker te worden. O, u ook hier, mevrouw. Weet u misschien wat er gebeurd is? Men maakt misbruik van mijn gastvrijheid. Allerlei figuren lopen hier maar in en uit. En waar is dat herderinnetje intussen gebleven? En haar kudde... Weet je het echt niet? Nee, natuurlijk niet. En daarom wil ik weten wat er hier aan de hand is. Minder dan ik vreesde. Hm? Wees niet boos dat ik aan je getwijfeld heb, Olly. Hm? Het komt allemaal door de dames Netelblom en Putter, zie je? Hm? Die roddelen zoveel. De, nu weet ik nog niets. Oh, was het om Poes maar hier. Kruis, kruis, kruis.